10 uur. Het LOS-journaal, door Ralf Megens. De Nederlandse economie is ook in het tweede kwartaal licht gegroeid. De groei ten opzichte van het eerste kwartaal was 0,2 procent, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook in het eerste kwartaal was er al een kleine groei. En daarmee herstelt de Nederlandse economie bescheiden van de tweede dip van de tweede helft van 2011. Consument gaf opnieuw minder uit aan bijvoorbeeld kleding, meubels en auto's. Maar er waren ook nog een paar plusjes. Consument bezuinigde al heel lang, maar gaf in dit tweede kwartaal toch meer geld uit aan consumentenelektronica. Dan moeten we bijvoorbeeld denken aan de nieuwste generaties tablets en smartphones. En dankzij de sportzomer met het EK voetbal en de Olympische Spelen kochten mensen veel meer televisies dan een jaar geleden. In vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar krompte de economie met 0,5 procent. Het was het tweede kwartaal waarin de economie licht aantrok. De eerste drie maanden van dit jaar was er een economische groei van 0,3 procent. Waardoor Nederland uit de recessie kwam. De lichte groei is opmerkelijk omdat het Centraal Planbureau voor heel dit jaar een krimp voorspelt van 0,75 procent. De groei in het vorige kwartaal is in het bijzonder te danken aan de uitvoer. Er werd 3,6% meer geëxporteerd dan in het tweede, tweede kwartaal van 2011. Bestedingen van consumenten was opnieuw lager. Er werd 1,3% minder uitgegeven dan vorig jaar. Er werden vooral minder duurzame goederen aangeschaft. De groei van de Duitse economie is in het tweede kwartaal afgenomen. In het eerste kwartaal van dit jaar groeide de economie van Duitsland nog met 0,5%. Tweede kwartaal met 0,3%. De verwachtingen voor het hele jaar zijn nog altijd positief. In Frankrijk stagneerde de economie opnieuw. Het is het derde achtereenvolgende kwartaal dat de economie niet groeit of krimpt. GroenLinks partijleider Jolande Sap heeft kritiek op het voornemen van het CDA... om niet verder te bezuinigen op de kinderopvang. Volgens haar is het voorstel van het CDA alleen bedoeld voor gezinnen met hogere inkomens. Het allerbelangrijkste vind ik hier dat dit echt holle woorden zijn van het CDA. Het CDA heeft jaar in jaar uit getekend... voor de meest dramatische bezuiniging op de kinderopvang. En nu ineens gaat meneer Buma roepen dat hij... Nou ja, de bezuiniging die er dan nog wel in zit... die wij acceptabel vinden voor de echte hoge inkomens... Hè, vanaf 118.000 euro per jaar, dat die dat wil terugdraaien. Jolande Sap van GroenLinks. Met ingang van volgend jaar zouden werkende ouders... opnieuw minder kinderopvangtoeslag krijgen... CDA heeft hiermee ingestemd in zowel het regeerakkoord als het vijfpartijenakkoord. Maar volgens CDA-leider van Haarsma Buma worden door de bezuinigingsvoorstellen... meer tweeverdieners met kinderen gedwongen om één van hun banen op te zeggen. Omdat de kinderopvang te duur wordt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er ontstaan op steeds meer plaatsen stapelwolken. In de loop van de middag komen een aantal stevige buien voor waarbij het tot onweer komt. Bij een zwakke tot matige Zuidoostenwind stijgt de temperatuur vandaag naar zo'n 25 graden. AMB verkeersinformatie Op de A27 Utrecht richting Golkum is een ongeluk gebeurd... tussen een vrachtwagen en een auto. De weg is dicht tussen Knopend-Everdingen en Lexmond. Verkeer richting Golkum kan het beste via de Bos omrijden... via de A2 en de A15. Er staat daardoor een file zowel op de A27 bij Knopend-Everdingen... als op de A2 richting het zuiden. Allebei 2 kilometer. De kijkersfile de andere kant op op de A27... richting Utrecht is 9 kilometer lang... tussen Noorderloos en Knopend-Everdingen... Uh, dat is dus verkeer richting Utrecht... kan maar beter omrijden door Nijmegen te volgen via de A15 en de A2. Dan nog een file door werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os... tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk 3 kilometer. 25 procent? 20 procent? 14 procent? Wat dacht u van 0 procent bijtelling? Geef jezelf opslag en hou elk jaar tot 4000 euro netto meer salaris over... door 0% bijtelling op de Toyota Prius plug-in hybrid. Vanaf nu in de showroom. Rock Hudson werd in de jaren zestig een icoon van het witte doek... dankzij zijn ultramannelijke imago. In 1985 was hij de eerste beroemdheid die stierf aan aids. Vanavond op Nederland 2 in Afro-close-up. Rock Hudson, het schaduwleven van een ster.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 Sven Kokkelman. Koffieshophouders willen Emiel Roemer in het torentje. En daarom steunen ze de verkiezingscampagne van de SP. Ook China heeft dit jaar verkiezingen. Maar de uitslag staat al bij voorbaat vast. En het ochtendhumeur van Hans Beum. Het is vijf over tien. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen, Nederland. De koffieshopbranche voert campagne voor de SP. Er is door koffieshophouders een speciale actiegroep in het leven geroepen... om de socialisten te ondersteunen. De koffieshops strijden samen met de SP voor het afstraffen van de wietpas. Ze gaan met een bus door Nederland rijden en sturen een reclamevliegtuig uh, de lucht in. Allemaal met één doel, Emiel Roemer in het torentje. Nine Kooijman, goedemorgen. Goedemorgen. Kamerlid voor de SP. Bent u een partij van blowers geworden? <lacht> nee, maar ik ben wel heel erg blij dat mensen zien dat wij een goed standpunt hebben... En dat mensen dus bereid zijn om ons uh, te steunen. Het is niet helemaal éénrichtingsverkeer, uh, want u gaat er ook iets voor terug doen. Nou, weet je, als je kijkt naar het uh, drugsbeleid nu. En wat dit kabinet wil, is het helemaal niet in het belang van de volksgezondheid. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de wietpas en hoeveel uh, illegaliteit uh, er dan ontstaat. Dus bijvoorbeeld de drugsdealers op straat, de overlast op straat. Uh, de bestrijdingen uh, door de politie uh, van de uh, nou ja, drugscriminelen. Ja. Uh, dan is het heel onverstandig beleid. En ik ben blij dat mensen dat uh, met de SP samen zien. Ja en de koffieshops zeggen nu, wij steunen jullie verkiezingscampagne, dan winnen jullie straks de verkiezingen. En dan gaan wij met jullie om de tafel zitten... om dat hele softdrugsbeleid te herzien. Nou, koffieshops-eigenaren uh, vinden het namelijk zelf ook ontzettend lastig... dat ze moeten dealen met criminaliteit... Ja. Uh, de achterdeur, zoals ze dat uh, noemen, is ja. nu illegaal. Ja. En dat willen zij liever uh, ook niet. Ze willen nee. graag liever dat het uit de criminaliteit gehaald wordt. Zodat ja. ze zelf ook meer controle kunnen uh, nou ja, uitoefenen. op. Dus de in ruil voor de steun bij de verkiezingen uh, gaan jullie hun punten straks in beleid omzetten. Nee, kijk, Wat een, een goede politieke partij doet, is namelijk dat ze met iedereen praten waar uh, verstandige uh, dingen toevoegen. Uh, nou, te zien of te horen zijn. Ja. En uh, deze ondernemers, want dat zijn het, ja. uh, hebben heel veel kijk op wat er nou in die illegale sector gebeurt. Ja. En ik denk dat het goed is als we kunnen kijken van hoe kunnen we het dan uit de illegaliteit halen ja. en zorgen dat we ook uh, nou ja, in het kader ook van de volksgezondheid een goed beleid kunnen uitoefenen. Ja, maar de deal is, wij steunen jullie campagne en dan gaan jullie ons helpen om onze punten in het beleid om te zetten. Ja, kijk, je praat met iedereen, je praat met koffieshop-eigenaren, nou ja maar zeggen, ook met toch? de politie. Ja. ja, nou ja, het is, weet je, want, het is, het het is het niet eenzijdig. En alle persberichten die zijn verstuurd door deze. Uh, Dames en heren van de koffieshops, dat dit de deal is, ja, het is niet een, Weet je, het is niet eenzijdig. Wij praten al jaren nee, het is uh, met juist, de koffie shop. Nee, natuurlijk, <laughs> wij praten natuurlijk met iedereen. Ja, dus als de wapenlobby bij u aanklopt en zegt we willen vrede brengen in het Midden-Oosten, dan bent u ook thuis. Je moet natuurlijk met iedereen praten om een verstandig uh, standpunt uh, uit uh, te, uh, uh, te onderzoeken, wat nou uh, uh, het meest ja, praktisch uh, is. En wij doen ook kijken, we praten ook bijvoorbeeld met de politie... die hier heel erg veel last heeft uh, in uh, Limburg uh, momenteel. Daar ben ik ook mee uh, gelopen. Maar de politie gaat, gaat de verkiezingscampagne van de SP toch niet openlijk steunen? Politie, er zijn ook heel veel politieagenten uh, die inderdaad openlijk uh, uh, de SP uh, steunen. Ja, maar die gaan toch niet in uniform een heel korps campagne voeren... voor de SP met reclamevliegtuigen in de lucht en een, een limousine en een, uh, en een bus... Nee, agenten doen natuurlijk gewoon een uh, uh, taak op uh, straat... maar er zijn heel wat agenten die in hun privé ook gewoon natuurlijk de SP steunen. Ja. Is u overigens bekend dat die koffershops worden bevoorraad... door zwaar criminele bendes die schatrijk worden... van illegale smokkel en handel in cannabis? Ja, en dat is precies wat we juist niet uh, willen. We willen graag uh, toezicht houden op hoe uh, die tilt is... Uh, wat voor uh, spullen uh, gebruikt worden... of dat er schadelijke stoffen in zijn. En dat je ook bijvoorbeeld een betere voorlichting kan uh, bieden. We ja. willen juist de criminaliteit eruit. Uh, en de enige manier om dat te doen... is juist om uh, dat legaal uh, te legaliseren... of te reguleren, uh, noemen we dat liever. Met de Wietpas. En daar zijn ze in Maastricht juist hartstikke blij mee. Nee, weet je wat er gebeurt met de Wietpas? Is uh, dat mensen zich niet meer registreren. En dan uh, gaan een, uh, op straat hun spullen gaan halen. En dan kom je net zo gemakkelijk aan cocaïne... als bijvoorbeeld... Uh, aan uh, wiet. En dat willen we dus niet. Nee. En zeker jongeren, die komen veel makkelijker aan, uh, aan wiet of aan kook, ja. omdat die dealers gewoon heel gemakkelijk op straat uh, nu mensen gaan werven. En dat willen we dus niet. En als die kookdealers nou zeggen, wij willen die campagne van de SP ook wel steunen? Nou, daar ben ik niet zo heel erg uh, blij uh, mee. Weet je, ik doe alleen maar zaken met mensen die groeien, uh, die eigenlijk willen de criminaliteit willen bestrijden. En dan moet je natuurlijk niet meer criminelen om de tafel. Ja. Maar moet je gaan kijken hoe we ervoor uh, kunnen zorgen... dat we inderdaad in het kader van de volksgezondheid uh, kunnen kijken... hoe we de criminaliteit kunnen bestrijden, de overlast. Ja. En kunnen kijken dat jongeren inderdaad bijvoorbeeld niet ten drugs komen. Bloot u zelf? Nee. nee. Emiel Roemer? <laughs> niet dat ik weet. Goed. Ik dank u wel. We weten straks op 12 september of het iets heeft geholpen. Niene Kooijman, Kamerlid voor de Socialistische Partij. Dank u wel. Dank u wel. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. De hele week gaan we vooruitblikken op de verkiezingen. En dan niet alleen de verkiezingen in Nederland op 12 september. Want er zijn meer landen uh, waar verkiezingen worden gehouden. De Verenigde Staten bijvoorbeeld. Maar ook uh, in China. Al lijken die Chinese verkiezingen eigenlijk al bij voorbaat beslist. Dat is in ieder geval het beeld dat wij hier hebben. Henk Schulte Noordholt, sinoloog en ondernemer in China. Goedemorgen. Goedemorgen. Klopt dat? Wat slot? Dat het eigenlijk al bekeken zaak is dat er eigenlijk niks te kiezen valt. En dat het een soort van. Ja, de hoogste leiders van het land zijn wel zo bepaald wie dat worden. De president en de premier die zijn toch wel uh, uh, ja. aangewezen, lijkt me zo. Ja, die worden bekrachtigd, zeg maar, bij het partijcongres, wat in oktober plaatsvindt. Ja, in de Great Hall of the People. In de Great Hall of the People. En dan heb je volgend jaar maart een volkscongres. Want je moet begrijpen, je hebt misschien een partijstructuur en een regeringsstructuur. Maar de hoogste functies zijn overlappen, zijn duaal. Dus de partijsecretaris wordt dan de president van het land en de nummer twee van het politbureau. Van het staande comité wordt uh, de premier. Juist, dus echt een open democratie... waarin iedereen in de stembus kan om de premier of de president te kiezen. Dat is er nog steeds niet in China. Nee, nou wel, op, wel in letter van de grondwet. Want alle macht uh, behoort toe aan het volk. Ja. En het volk kiest alle staatsorganen. En die illusie wordt graag vastgehouden. Ja. Vandaar ook de Volksrepubliek China, hè, de officiële ja. naam van het land. Maar ja, zo vrij is het niet, hè? Maar zo vrij is het nog niet, hoewel er wel veel veranderd is. De laatste. De want op lokaal jaar. niveau zijn er wel degelijk verkiezingen waar je, de, laten we zeggen, de lokale leiders echt kunt kiezen, toch? Uh, ja, dat is sinds de jaren 80, is dat een experiment wat steeds breder wordt uitgevoerd. Ja. En je moet ervoor voorstellen: China is natuurlijk een land... Twee, meer dan twee keer, 100, 200 keer zo groot als Nederland. Ja. Dus vanuit Peking kun je ook niet alles bestieren. Nee. De, de onlust in China zit hem, vast, zit hem vooral op lokaal niveau. Ja. Denkt u aan landonteigening, aan milieuschandalen. Ja. Dus dat, dat kan niet allemaal precies vanuit Peking worden, in goede banen worden geleid. Dus Maar wil meer vrij spel geven aan die lokale krachten. Ja. En ook om lokale corrupte ambtenaren eh, aan de kaak te stellen. Juist, met andere woorden, daar wordt wel die democratie... of de deur van de democratie iets verder opengezet. Maar meer ja. als ventiel om onvrede te meer laten Meer als omsnappen. ventiel, denk ik. Je hebt mensen die denken dat ze een soort blauwdruk... dan wat ze op centraal niveau gaan uitrollen. Ik denk dat dat te optimistisch is. Het is meer om die, om die bijvoorbeeld, wat u zegt, een ventielfunctie... om die lokale onrust te zijn, om die uh, een woord te geven, een stem te geven. Als nou straks al die Chinezen in de Great Hall of the People... ik ben daar wel eens geweest, een enorm uh, groot gebouw, ja. gebouw is dat... Ja. Um, niet erg uitnodigend en gastvrij, dat ik maar zeggen, in het eerste gevoel. Ja, erg overweldigend, erg ja, een communistisch bouwwerk. Ja, zeker, die sfeer ademt het ook nog steeds. Uh, maar uh, daar moeten dus ook uh, leden van het comité van het politbureau worden gekozen. Dus dat, ja. laten we zeggen, het bestuurlijke omgaan van de partij. Ja. ja, het is een soort gelaagde piramide, zo moet je het zien. Dus die, er komen meer dan 2000 uh, partijleden bij elkaar. Die wordt geselecteerd uit de provincies, maar ook het leger bijvoorbeeld. Die kiezen dan uh, een centraal comité. Dat zijn ruim 200 mensen. En die kiezen weer het Politbureau. Dan moet je denken aan de mannen 25. En uit die 25 ontstaat weer het elitegroepje van zeven of negen man. Dat weet men nog niet precies. Het staande comité van het Politbureau. En dat zijn de mensen eigenlijk die de dagelijkse. ...machten uitoefenen uit in China. En van die negen moeten er zeven worden gekozen nu, geloof ik. Tot? Ja, ja de, want de, de pensioensrechte leeftijd voor leiders althans is 68. En ah. de meesten die, <laughs> de de leiders meeste leiders die hebben die leeftijd bereikt. <laughs> dus die moeten volgens hun eigen recht, Chinees staatsrecht, moeten die worden vervangen. Ja, en nou is het natuurlijk wel van belang wat voor figuren daar in de plaats komen. Want we kennen China als een land dat steeds meer zijn deuren opent voor het kapitalisme. Ja. Ook goed voor onze eigen handelsbetrekkingen en voor onze eigen economie. Ja. Uh, uh, uh, is er ook nog een kans dat er nou straks, straks van die verstokte Maoisten... met uh, zelfkritiek daarin uh, uh, dat... Uh... Nee, die tijden zijn toch wel voorbij. Ja? Het is moeilijk te lezen trouwens wat die mensen denken die aan de macht komen. Je moet zich voorstellen dat in de tijd van Mao... had je één grote potentaat en alleen heersen, die bepaalde het land gaat naar links of naar rechts. Ja. En nu heb je toch meer een consensusbesluitvorming... Uh, ja, die door facties wordt bepaald... En die fracties, dat, dat, eigenlijk zijn dat vaak... Uh, welke familie behoor je? Is die andere fractie ook een bevriende familie? Ja. Kom je Shanghai of Peking? Mm -hmm. Maar er is er ook wel iets van een richtingenstrijd... in die zin dat je conservatief en liberalen... Conservatieven, die zijn eigenlijk, wat het woord dan een beetje die willen de macht van de partij behouden. Ja. Dus die zijn wars van uh, democratische hervormingen. Ja. Die willen dat de staatsbedrijven echt de, de kern blijven vormen van de Chinese economie. Ja. En die staan voor, laten we zeggen, een gespierder buitenlands beleid. Ja. En je hebt de liberalen die zeggen, ja, uiteindelijk is democratie onvermijdelijk. Laten we maar meegaan met de gang van de geschiedenis. En die willen ook het privébedrijfsleven meer, uh, meer ruimte geven. Bijvoorbeeld de financiering van privébedrijven is een groot probleem. En ja. in het buitenland willen ze een wat zachter beleid dan de conservatieven. En wat is nou de, de grootste kans? Wie, wie van de twee stromingen komt daar in dat... Uh, in dat nou ja, dat, dat is heel mooi te zeggen. Die Xi Jinping, dus dat wordt de president. Dat is eigenlijk nummer één, zeg maar. Ja, zijn vader is, was een hele liberale premier van China. Dus daar zou hij misschien door invloed kunnen zijn. Maar hij geeft heel weinig uh, prijs van wat hij denkt. En dat is ook wel verklaarbaar. Want uh, die facties moet hij ook tevriend, hij moet balanceren. Ja. En hij zijn positie zijn macht is niet geconsolideerd. Hij ja. begint net. Dus uh, laten we zeggen, de uitslag staat grotendeels al vast... maar we weten eigenlijk niet precies welke kant het dan op gaat. Nee, nou ja, maar kijk, dat, dat het helemaal terug gaat naar de Maoïstische tijd... Is, is echt vrijwel uitgesloten. China's rijkdom is te danken aan de integratie in de wereldeconomie. En er is dus natuurlijk een hele nieuwe, jonge generatie opgestaan... die voor Westers is en ook westerse denkbeelden heeft. Ja. Dus men kan niet helemaal terug meer. Dan is er nog een, een rechtszaak die uh, in, het, uh, ja. in de schaduw van die verkiezingen een rol speelt... tegen een meneer Abo Chilai. Bo Chilai, ja. Isola, ja. Uh, zeg het niet goed? Ja. ja? Uh, die komt uit uh, Chongqing. Chongqing, ja, dat was Chongqing. die partijsecretaris. Ja. En uh, hij is uh, daar uh, ja, in, in, in disgrace, in schande ontslagen. Ja, er is een ja. autohandelaar om het leven gekomen, die was dan weer bevriend met zijn vrouw, geloof ik. Ja, die meneer was een soort uh, vertrouweling van de familie, een Engelsman. Ja. En die is om het leven gekomen. Ja. En eerst zou dat een hartaanval zijn, nu blijkt dat het een moord is geweest. Juist, uh, en dat speelt dus allemaal een rol, want deze meneer uh, Bo uh, Gilaai... die was uh, dus voorbestemd om ook in dat comité van ja, exact. Exact. dat politiebureau ja. gekozen ja. te worden. Ja. Nou, dat die, dus nu vermoedelijk nee, Die, die zit al een tijd lang achter slot en grendel. Ja. En die, maar die, die rechtszaak is niet tegen hem overigens een de goede nee, orde, maar tegen zijn vrouw. Zijn vrouw. Tegen ja. goed, hij heeft er wel in politieke zin last van. Terwijl die zelf ja, een, maar hij lijkt nu op dat, dat hij toch is. wordt vrijgesteld daarvan. Ah. Dat die vrouw dus alle uh, schuld op zich neemt, dat waarschijnlijk is dan een soort deal gesloten, we weten het nog niet helemaal zeker. Ja. Zij heeft dus de moord moordbedreven, de bekendste, ja. volgens Chinese strafrecht is dat de verzachte omstandigheid. Ah. En haar man is daarvan, dat we weten het nog niet, maar die wordt alleen aangeklaagd vanwege serieuze uh, disciplinaire overtredingen. Juist wat shorthand is voor corruptie. Tot slot, uh, hoe vrij zijn die verkiezingen, uh, laten we zeggen, in uh, de berichtgeving? Want we kennen China ja. als een land waar wel iets meer persvrijheid is tegenwoordig. Ja. Maar je moet vooral niet over godsdienst of mensenrechten beginnen... want dan heb je toch nog steeds een probleem. Uh, nou, zo zwart wit zit dat niet. Maar het is wel zo dat nu in die opschakeling naar de nieuwe macht... Ja. De nieuwe machtleider, uh, de leiders van het land... dat men heel gevoelig is voor allerlei berichten... Die teveel die zaak van Borschelaai bijvoorbeeld oprakelen. Ja. Omdat het ook ongunstige schijnwerpers zet op de, op de huidige leiders zelf. Dus kijk, iedere leider heeft al een beetje in de zin: een soort Borschelaai. Dat hij in de zin dat hij zijn familie. Uh, verrijkt indirect. Dus ja. men wil daar niet te veel rugbaarheid aan geven. Juist. Met andere woorden, de teugels worden weer wat aangetrokken... in tijden ja. van verkiezingen. Exact. Dan wordt het internet natuurlijk ook beter in de gaten gehouden, neem ik aan. Ja, want dat is natuurlijk een, een, een, een moeilijke factor om te controleren. Men wil graag de nieuwsgaring, dat is typisch communistisch... voor iedere dictatuur wil men in de hand houden. Ja. Maar met internet is dat heel lastig, want 100 miljoen Chinezen zitten op internet. Ja. En uh, ja, men kan dat niet van dag tot dag controleren, maar ja. men wil dat wel graag. Nog een maand of twee wachten, dan weten we hoe het afloopt daar in China, hè? Uh, nou ja, dan worden de contouren duidelijk voor de komende tijd. Ja, nou dat is interessant om dan door te praten, want dat is van invloed ook, zoals ik al zei, op ja. onze economie en op de vrije wereldhandel. Ten slotte. Absoluut. Maar ik, meteen, doe ik graag. Heel graag bij deze uitgenodigd. Henk Schulte u, u. Noordhold, sinoloog en ondernemer in China. Dank u wel. Dank u. <coughs> straks, straks, dames en heren, nemen niet kwalijk. Wil je als belegger rustig kunnen slapen? Stop je geld dan vooral in drank en in peuken. Sigaretten dus. Maar eerst de toch van Hans Bum. De Olympische Spelen. Dat zit nou nog in mijn hoofd. Moeten we toch ook weer van afkikken? En aan de ene kant is het jammer. Elke dag was er wel iets te genieten of mee te beleven... of verlangend naar vooruit te kijken. Maar het is voorbij en het duizelt me nog een beetje. Zomaar wat flarden van gedachten. Geen wanklanken. geen onveiligheid, geen aanslagen of andere terreur. Daar was men vooraf toch bang voor, en die Olympische Spelen, dat is ook een mooi wereldspodium voor alles en iedereen. Maar vermoedelijk was of de beveiliging super... of de terroristen kwamen langzaam in de ban van de sportieve hoogtepunten... en stelden dan de snode plannen uit. Zonde om al dat plezier jezelf te onthouden. Of hoe denkt een terrorist, dat weet ik niet. Nauwelijks doping... Daar moet je voorzichtig mee omgaan in je beoordeling. Want de huidige apparatuur ziet ook de bijwerkingen van oog- of neusdruppels... middeltjes tegen verkoudheid. En dan komt er een 0,0001 promiel van een verboden stof uit een test... en dan wordt de keihard geschorst. Zoals in Londen bij een wielrenner die een verkeerd drankje had aangenomen uit het publiek. Niet te snel oordelen en niet te snel veroordelen... zou je de controleurs willen toeroepen. Maar dat gaat natuurlijk niet op voor de wit die haar gouden plak met kogelstoten moet teruggeven. Zij had een anabole steroïde in het bloed. Dat is een andere zaak. Wat een vrouwelijke vrouwen boden deze spelen. Ik zeg overal prachtige vrouwelijke atleten. Een lust voor het oog. Waar je vroeger nog wel eens twijfels had... aan de ultieme vrouwelijkheid van sommigen. De medaillespiegel. Opmerkelijk... Twee totaal verschillende culturen staan met afstand op kop. Amerika, met zijn sportuniversiteiten... en de vele commerciële linken voor sporters en sportwereld. Hun succes is een bewijs voor de kracht van de democratie, zou je zeggen. Maar China kwam daar direct achter. En daar wordt de samenleving heel anders gerund. Dus dat kan ook. Daar bereik je ook de top mee. Ambitie van NOC-NSF is ruimschoots gehaald. 20 medailles en dertiende in het totale landen medailleklassement. Chromo, zonder Zonderland. Mooi, mooi. Kruisboogschieten. BMX. Interessant. Leuk. De komende twaalf jaar krijgen we de discussie of de Olympische Spelen... in 2028 naar Nederland gehaald moeten worden. Tegenstanders zien de kosten. Voorstanders zien vooral het voordeel. Het opzetten van geschikte infrastructuur... de sportfaciliteiten voor algemeen nut daarna. Als Epke en Ranomi een beetje haast maken... kunnen ze zelf nog voor opvolging zorgen voor 2028. Morgen weer een dag. Hans Beumel staat morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. met Pack Up. Het is uh, vijf voor half elf bijna, dames en heren. U luistert nog steeds naar de Cairo op Radio 1. Wie de afgelopen vijf jaar zijn geld op de beurs in tabak en drank heeft belegd, heeft geen last gehad van de economische recessie. De koersen van tabak zijn sinds 2007 namelijk met 78% gestegen. Drank noteerde een stijging van 68%. Cornee van Zijl, goedemorgen. Goedemorgen. Fondsmanager bij SNS. Hoeveel uh, uh, aandelen uh, tabak en drank heb je zelf? Nou, ik beleg alleen in Nederlandse aandelen. Dus er uh, zijn gelukkig geen tabaksaandelen in Nederland. Wel Heineken. En Heineken heeft het ook heel erg goed gedaan. Juist. Uh, uh, dus hoeveel heb je het zelf, uh, heb je zelf binnengeharkt? Uh, op voel, dat is een vraag waar je me een beetje mee overvalt. valt. Oh, nou, dan, dan, uh, dan is het vast heel veel. Wat anders... uh, ja. <laughs> ja. Waarom tabak en drank eigenlijk? Waarom hebben die het zo goed gedaan? Ja, eigenlijk, eh, dat zijn hele wilde jaren geweest, afgelopen vijf jaar, eh, met een enorme kredietcrisis en nu nog een, ja, een euro-schuldencrisis eroverheen. Dus men is echt op zoek naar veiligheid. En als deze aandelen iets bieden, dan is het wel veiligheid. Ja. Um, maar er is en... toch geen gezond mens die denkt dat tabak en drank veiligheid bieden op zichzelf? Nee, maar het zijn wel hele trouwe klanten. Hè? Als je eenmaal verslaafd bent aan sigaretten, dan kom je redelijk veel terug. En dat is natuurlijk het grote voordeel. Dus als in, in beleggersopzicht is het dus heel erg veilig, omdat die klanten zo, zo trouw zijn. Ja. Um, en ja... Je ziet er dus ook in tijden dat het economisch wat minder gaat. Dan kijken je... mensen eerder naar de fles. Nou, nee, maar je ziet ook gewoon oh. geen, geen terugval. Dus, uh, en dat is toch wel heel prettig. Uh, en vijf jaar geleden keken beleggers wat anders naar dit soort aandelen. Dus waren ze een stuk goedkoper. En nu ja. iedereen die veilige aandelen behelden... wordt er ook wat meer voor betaald. Dus je, je, ze zijn duurder geworden. En onderliggend is de winst er gewoon omhoog gegaan. Ja. En als je het nou vergelijkt met goud... want uh, iedereen riep je moet in goud gaan investeren... toen, het, uh, toen de beurs in elkaar klapte... Ja, goud doet het al de afgelopen uh, tijd niet zo goed meer, maar in 2007 was het wel een hele mooie belegging geweest. Toen stond goud op uh, iets meer dan 600 dollar, nu op 1600 dollar. Dus goud heeft het uh, net zo goed uh, gedaan. Juist. En vergelijk het eens met de AIX, die stond toen op 500 en nu op uh, ja, 335. Dus daar is ongeveer een derde van afgegaan. Juist. Goed, dus uh, tabak en drank zijn eigenlijk net zo uh, uh, winstgevend als goud. Uh, over de afgelopen jaar kun je dat stellen. Er zit geen enkele correlatie tussen, maar uh, over de afgelopen vijf jaar is dat wel zo geweest. Ja, moeten we nou met z'n allen in de uh, tabaksindustrie gaan investeren of niet? Nou, waar je altijd voor moet oppassen is uh, dat je gaat beleggen in iets... omdat het het al heel goed gedaan heeft. En beleggen heeft altijd te maken met de toekomst. Dus over het afgelopen vijf jaar is het een briljante belegging geweest. Uh, sowieso alle veilige beleggingen. Voor de komende tijd moet je dan kijken of dat nog steeds zo is. Ja, want je zou zeggen dat uh, over de hele wereld proberen ze mensen van het rook af te helpen. Ja, en in het Westen lukt dat heel aardig. Maar dit soort bedrijven profiteren toch ook heel veel van de groei in de emerging markets... En daar zie je dat er zelfs nog wat groei uh, plaatsvindt Dus ja. uh, mensen in Indonesië en in China, die roken allemaal meer. En dat betekent dus dat ja, daar de klantengroep nog steeds uh, uitgebreid wordt. Ja, dus je kan nog wel even beleggen, zal ik maar zeggen. Nou, de, de beleggers in dit soort aandelen hebben daar al de afgelopen vijf jaar van geprofiteerd. Of dat de komende vijf jaar opnieuw zo door zal gaan, ja, dat blijft altijd de vraag. Dat is altijd het moeilijke met beleggen. Hè? Je ja. moet beleggen voor de toekomst en niet voor het verleden. Nee, zeker. En dan kijk ik ook naar verzekeraars en pensioenfondsen. De grote jongens, zal ik maar zeggen, die beleggen uh, en die ons geld beheren. Beleggen die ook in, in, in dit soort uh, producten? Uh, dat ligt helemaal uh, af van uh, welk pensioenfonds je het hebt. Je hebt een aantal pensioenfondsen uh, die bijvoorbeeld uh, de principes en normen en waarden heel hoog hebben staan en zeggen: Nou, uh, wij willen niet in dit soort aandelen beleggen. Ja. En, ja, en die lopen dit soort rendementen dan nu ook wel even mis. Juist. Maar ja, het komt er uh, gaat, dus het kan zijn dat de komende vijf jaar ze uh, ook qua rendement zeggen. Uh, dat, uh, maar goed is dat ze dat aan hun principes hebben vastgehouden. Ja, en principes mogen wel eens wat kosten. Juist. Tot slot nog even, de economie groeit licht. 0,2 groei, horen we zo ook van Dorald Megens die hier binnenkomt. Heeft dat nog, uh, van invloed, is dat nog van invloed op uh, de koersen van tabak en drank? Nee, helemaal niet. Ook niet op de beurs. Als eerst omdat het cijfers over het tweede kwartaal zijn... en dat is natuurlijk al anderhalve maand voorbij. En ja, wat de Nederlandse economie doet... maakt eigenlijk voor de beurs niet zoveel uit. Want we zijn zo'n internationale beurs... dat het vooral gaat om de wereldwijde groei. Juist. Laatste vraag, slotvraag dus. Wat heeft rum gedaan op de beurs? Rum wordt gelukkig niet verhandeld. Suikerriet, voor de belasting. En Suikerriet, wil Prem weten... Suikerriet, jeetje. Uh, geen flauw idee. Ja, Oké, okay, Ik... nou, zoeken, zoeken we naar. Hartelijk dank. van Zelf, fondsmanager bij SNS. Over. Maar misschien kunnen ze in medicijnen gaan. En in, in die farmaceutische industrie die je vanochtend sprak, daar investeren. Daarom moeten ze winst maken, Sven. Zodat onze pensioenfondsen in ze kunnen investeren. Ja. Zo zit het. Ja, dat was je vergeten vanochtend de vraag. Hoeveel pensioenfondsen verder investeren niet in de farmaceutische industrie? <lacht> <lacht> Goedemorgen, luisteraar. Goedemorgen, wat ga je doen eigenlijk voordat uh, je het helemaal overneemt? Uh, Luisteraars, even voor de vaste bellen. Gisteren was er iets mis met de telefoon. Als u straks wilt bellen, 035-677-1171. 035-677-1171. Want met dat 0800-nummer is voor alles aan de hand. Ken jij uh, uh, uh, Brechje Grietje? Brechje Grietje de boer? Nee. Nee, want iedereen kent haar als Betty de Boer. Ze staat nummer 12 op de lijst van de VVD. Echte Groning. Ze woont nog in Groningen. Stond de vorige verkiezing nummer 10, dus ze is twee plaatsen gedropt. Ik vind haar een geweldige vrouw. Ik heb haar er ooit ontmoet toen ze nog gewoon fractievoorzitter was in Groningen... op een avond in een debatwedstrijd met veel bruine rum. En eh, toen vond ik haar al geweldig. Dus eh, ik hoop dat Naida er behoorlijk gaat grillen. Want ik denk dat ik me helemaal ga overgeven aan Groningse Betty zo meteen. <tie> <tie> maar dat doen we allemaal luisteraars. <tie> Na de warme, zeer aangename stem van Dorald Meegens.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 De groei van de Duitse economie is in het tweede kwartaal afgenomen. In het eerste kwartaal groeide de economie van Duitsland nog met 0,5 procent. Het tweede kwartaal kwam uit op 0,3 procent. De verwachtingen voor het hele jaar zijn nog steeds positief. En in Frankrijk stagneerde de economie opnieuw. In Cuba wordt de 86 e verjaardag van Fidel Castro gevierd. De media publiceren gelukwensen van bevriende staatshoofden. En ook halen oude kameraden in de kranten herinneringen op... aan onder meer de revolutie van 1959 die Castro aan de macht bracht. De oud-president die al een tijd niet meer in het openbaar is verschenen... zal zich ook vandaag niet laten zien. Zes jaar geleden trad Castro zich wegens ziekte terug. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. We hebben Verkeersinformatie, er is een ongeluk gebeurd... eerder vanochtend op de A27 Utrecht richting Gokum. En daarom is de A27 uh, naar verwachting tot 12 uur vanmiddag dicht... tussen Knopert de Everdingen en Lexmond. Een verkeer richting Gorkum zal moeten omrijden door Den bos aan te houden. Dan rijdt u om via de A2 en de A15. Daardoor, door die afsluiting staat er een file op de A2 Utrecht-Den Bos, tussen vianen knopend everdingen van 2 kilometer. Andere kant op staan een kijkersfile richting Utrecht op de A27... tussen Noorderloos en Knopend-Everdingen, 6 kilometer file. Verkeer richting Utrecht kan omrijden door Nijmegen aan te houden... gaat u via de A15 en de A2. Dat zorgt wel weer voor een korte file A15. Nijmegen richting Golkom tussen Kropendel en Alfred Leerdam. Twee kilometer. En dan op de A50 Arnhem richting Ros. Tussen Heter en Ewijk -E 5 kilometer file. Dit is Radio 1. NTR. Prem Time. Met Naida Aurangzeb en Prem Radakishun.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 op 2 september 1971. En sinds juni 2010 is hij Kamerlid en nummer 12 op de lijst van de VVD. De spelregels van Primtime zijn niet veranderd. U mag bellen, mailen en tweeten. 035 677 1171. 035 677 1171. Primtime ntr.nl. En hekje Primtime Radio 1. Het is dinsdag 14 augustus. En speciaal voor dombo's niet weten wat betekent als ik iets zeg. Welkom bij Betty Time. Ik zei gisteren namelijk welkom bij Naïda Time. En dan uh, zijn er mensen met domme radioprogramma's die zeggen. Oh, dus Naïda is dan voor weer allerlei gezeur. Mensen die bellen. Dus het is nu Betty Time. Want Betty de Boer, uh, u bent onze gast. En ik vind je veel te leuke vrouw. Dus Naïda, ga jij er alsjeblieft grillen? Ja, zeg je daarmee dat ik niet je, niet je opvolger ben, Bren? Nee, ik, volgens mij. Ja, maar dat had ik gisteren niet gezegd. Maar <lacht> mensen lezen weer allerlei dingen tussen <lacht> Precies, dingen door. en het te snel niet... <lacht> allemaal. Uh, goedemorgen, mevrouw de buur, Boer. Nummer 12 op de lijst van de VVD. Wij vragen iedere dag aan onze gasten. Waar bent u geboren? In Achtkaspelen, uh, het plaatsje de veen in Friesland. Daar ben ik geboren en getogen. En sinds 20 jaar uh, woon ik in Groningen... En nog even een kleine rectificatie. Ik ben inmiddels met dank aan Charlie Abtrod, die burgemeester is geworden van Soetermeer... of binnenkort Bort, uh, schuif ik op naar plaats 11. Dus gaat Charlie mogen... Abtroot eindelijk uit de Kamer? Charlie Abtroot gaat uit de Kamer. Ja, want hij was, hij was een van de langzittende vvd kamerlid Voor de luisteraars, wie die weten wie Charlie Abtroot is... zodra er ergens iets met de auto of snelweg is... dan zat hij weer op het journaal. En Charlie <laughs> Abtrod, en wat wel leuk is, hij komt altijd als je... Wanneer gaat hij burgemeester worden dan? Hij wordt 5 september geïnstalleerd in uh, Zoetermeer als burgemeester. Een rat die het, daarmee, het schip verlaat. Uh, ja, en daarmee uh, zijn zeg maar, alle mensen die na hem staan... Uh, zeg maar, zijn heel blij met Charlie, want we schuiven een allemaal een plaatsje op. <laughs> en we zijn op elf. En dat je nog niets heeft hoeven te doen? Nee. Dat, dat is heel erg knap. Ja. Uh, waar woont u? Ik in woon In Groningen. Een... In de stad zelf. En ik woon inderdaad op een, uh, een woonschip... Ja. Maar het is dus geen woonboot, maar u zegt echt woonschip. Is woonschip. er een verschil? Nou, we varen ermee. En mijn partner is daar zeer streng op. Hij zegt, een woonboot is een woonark misschien, en het is een woonschip. En uh, in de zomer gaan we daar ook uh, vaak mee varen. Uh, bijvoorbeeld naar Friesland of naar het Lauwersmeergebied. Dus uh, ja, heerlijk wonen. En ik moet daarbij zeggen, ik heb in Portefeuille zeg maar, volkshuisvesting uh, bouwen en wonen. En al die bouwregelgeving is niet van toepassing op een woonschip. Aha, dus u ontloopt ja, het ik gewoon. Vind het is heerlijk. Dus ik kan ook uh, zeg maar met uh, vol overtuiging landelijk zeggen van jongens, we moeten veel minder bouwregels hebben, want dat is allemaal onnodig. En uh, behalve voor veiligheid en gezondheid. Maar op een woonschip is het ook prima wonen en ik leef nog steeds na drie jaar. U bent een vrouw van het water. Ja, zo is het. Helemaal goed. En niet alleen een vrouw van het water, maar ook een vrouw die. Want u bent nu bijna veertig... Uh, Als vrouwen mogen we dat nou tegen elkaar uh, zeggen, <laughs> toch? Hoe oud je bent. Prem mag dat niet zeggen, maar wij mogen dat. Ik mag ben 30 jaar oud. <laughs> ik ben er heel trots op. Ik had nooit gedacht dat ik 50 zou worden. Maar dat zou je niet zeggen, Prem, hoor. 40 en toch een indrukwekkende carrière. Oké, okay, dankjewel. Maar wat opvallend is, is u heeft in de gemeenteraad gezeten... fractievoorzitter, Europese verkiezingen. enige wat ik wel dacht, en met mij ook onze redactie... is van bent u een broodpoliticus? Een broodpoliticus. Wat bedoelt u daarmee? Nou, iemand die eigenlijk alleen maar haar brood verdient... door in de politiek te blijven hangen en steeds wel verder opkomen... Nou, ik heb inderdaad 28 in de gemeenteraad gezeten. Dat, was eigenlijk, uh, dat is gewoon een, een deeltijdfunctie, zou je kunnen zeggen. Daarnaast had ik mijn eigen uh, adviesbedrijfje. En de Europese parlementsverkiezingen was ook uh, meedraaien in de campagne... die ongeveer een half jaar duurde omdat je dan toch even wat beter in moet werken. Dus het was eigenlijk onbetaald. Ja, dus dat, ik, dat nuanceert het is misschien het... een klein beetje. Maar sinds twee jaar ben ik natuurlijk wel uh, fulltime politicus in de Tweede Kamer. Dat klopt. Is het een roeping of is het een carrière, de politiek? Ja, ik zeg wel eens het overkomt je allemaal, maar dat is ook een beetje flauw natuurlijk. Hè? Dus uh, je vindt iets, uh, je hebt een mening. Uh, ik ben in Groningen in de politiek gegaan omdat ik uh, vond dat ik het beter wist. Hè? Een beetje eigenwijs natuurlijk. En dat moet je misschien ook zijn. En uh, ja, en daar komt het dus van het een komt eigenlijk het ander. En je moet niet gaan plannen in de politiek, want dat kan gewoon helemaal niet. Dus vooral niet doen. En uh, ja, van het een komt het ander. En ik mag wel uh, me gelukkig prijzen dat ik inderdaad deel mag uitmaken. Maar als u zegt niet Kamer... plannen, dat vind ik moeilijk te geloven als ik dan UCV zit, zie van gemeenteraad, fractievoorzitter, Europese verkiezingen in de tweede. Kamer, dat lijkt toch wel een klein beetje op dat u wel een vrouw bent die weet waar ze naartoe gaat. Nou, ik wist dat naartoe ging in de fractie, zeg maar in Groningen. We wilden graag in het college. Ik had graag ook uh, wethouder willen worden, eerlijk is eerlijk. En uh, ja, toen kwam die volgende stap uh, in beeld. Want uh, we werden geen wethouder. Want ik zeg altijd, de muur is gevallen in Berlijn en de <lacht> perestroika is geweest in Rusland. Maar Groningen heeft nog steeds een rood stadsbestuur. En, uh, maar goed, dus dat moet nog gebeuren, zeg maar, hè, die muur. De wende. En uh, dus toen ben ik inderdaad, uh, de volgende stap was dan dat ik gebeld werd en gevraagd werd om op de lijst plaats te nemen voor de Tweede Kamer. Dus politiek is moeilijk te plannen, dat zie je nu ook. Hè. Nu het kabinet gevallen is, ook mensen die uh, nog maar kort zitten. Eigenlijk, die misschien niet uh, terug zullen keren. Dus toch een baan ook hebben opgezegd. Ja, dat is toch lastig. Het is lastig plannen. Maar ik sta nu op een veilige plek. 11. Hè, dus uh, ik ga er wel vanuit dat ik inderdaad uh, terugkom. Betty, uh, we kennen elkaar goed. Dus ik, ik ga niet doen alsof we elkaar niet kennen. <laughs> en ik mag nu ook ontzettend. Maar uh, <laughs> toch. Uh, uh, uh, die, uh, vandaag zijn de cijfers bekendgemaakt: uh, uh, de CBS-Cijfers Duitsland groeit 0,3%. Frankrijk krimpt 0,1%. En wij groeien 0,2%. Jouw partij, de VVD, heeft er een zoontje van gemaakt. Een nou, soepzootje. Nou, wij groeien toch, prem. Ja, 0,2. Dat, dat is niet eens inflatiecorrectie bij als, als je ziet dat, uh, dat Frankrijk en Hollanden zitten nog niet eens zo lang. Maar onder socialistisch bewind zijn ze toch uh, inmiddels al gekrompen. En gelukkig varen wij ook wel bij, bij Duitsland natuurlijk. Want daar gaat een heel groot deel van onze export uh, naartoe. Ja, maar wacht Maar Mevrouw maar, maar, maar, uh, Bent de, de boer, Tweede uh, Kamerlid voor de VVD? Uh, uh, uh, de, de, de CBS-cijfers zijn nu gepubliceerd. Als ik gewoon kijk naar de cijfers die gepubliceerd zijn... sinds Bruin 1 is aangetreden. Het kabinet onder leiding van... Ik, ik noem het bruin omdat je al die kleuren mix van de PVV, CDA, VVD, daar komt er bruin uit. Dus ik heb geen enkele andere bedoeling dan te zeggen... en Mark Rutte draagt altijd een bruine das. Oké, okay. dus uh, uh, de Bruin 1 is gekomen. Als ik alle cijfers van de economische groei op een rijtje zet... dan is dit desastreus geweest voor ons land. Want we zijn bijna niet tot zelfs gekrompen en dan weer nu een lichte groei. Dus je bent van de VVD, de ondernemerspartij, de partij van het kapitalisme... En jullie komen aan de macht en jullie maken er niets van. Ik dacht even dat je was blijven hangen in de jaren 40. Maar goed, uh, gelukkig maakt het over hem van Mark Rutte weer een hoop goed. Maar uh, nee, uh, je moet ook zeggen, het is een plusje. Een minnetje is iets anders, want je ziet aan Frankrijk dat het anders kan. Je ziet aan Spanje ja. dat het anders kan. Je ziet aan Italië en Griekenland dat het anders kan. U bent er te snel Hè? tevreden als VVDR. Uh, wij zijn nog lang niet tevreden, daarom willen we zeg maar ook de volgende keer weer de grootste worden. Om inderdaad uh, het land door die crisis heen te helpen. Want je ziet ook dat een hoge staatsschuld inderdaad niet garant staat zoals in Griekenland voor bijvoorbeeld een hoge uh, werkgelegenheid enzovoort. Dus dat, dat kan gewoon niet. Je moet dus inderdaad bezuinigen als Nederland. En dat we dus in die bezuinigings... Uh, die, die we, de bezuinigingen die we de afgelopen twee jaar voor elkaar hebben gekregen, dat we er nog in slagen om een plusje van twee te zetten, vind ik bijzonder knap. Want je ziet uit Frankrijk inderdaad... 0,2 hoor Bertie de Boer. 0,2. Ja. ja nou, plusje. Ik leg dat op mijn manier uit, je Dankjewel. <laughs> ja. In ieder geval uh, een plusje en dat vind ik positief. Zeker in het kader van die bezuinigingen die we nu hebben ingezet en die al voor een deel gerealiseerd zijn... moeten we daar hartstikke blij om zijn. Dus ik zou vooral zeggen, van we moeten nog een schepje erbovenop... Ik vind het toch het erg om VVD. Frankrijk. Ik vind het erg om VVD. Ik dacht altijd VVD'ers, die gaan voor het uiterste... en weet je alleen het allerbeste is goed genoeg. Ja. En nu klinkt het zo van, nou ja, weet je... als we naar de rest kijken, moeten wij al blij zijn met die 0,2. Nou, stelt me toch teleur. Nou, ik, ik had het net al op twee. Hè, dus ik ging eigenlijk al een klein beetje te snel. Dus uh, we moeten inderdaad toen naar twee, we moeten toen naar twaalf. Inderdaad, die ambitie die moet je inderdaad ook niet om stoel of baan Steken. Ik denk dat wij op de goede weg zijn. En we moeten nog een schepje erbovenop, inderdaad. En die twee gaan we halen, Prem. Luisteraars, we zitten in de studio in Hilversum. En dat betekent dat er hier allerlei beveiligingen en pasjes zijn. U kunt niet spontaan langskomen. Maar u kunt bellen 035-677-1171 voor vragen aan Betty de Boer. Of twitteren naar, naar Hekken Primtime Radio 1. En meer naar primtime.ntr.nl. En deze muziek is door mevrouw de Boer zelf uitgekozen. Waarom, waarom? Welk liedje is het en waarom hebt u ervoor gekozen, mevrouw De Boer? Ik vind het wel een beetje opzweepende muziek. En vooral in de ochtend, het pep je een beetje op. Je krijgt er energie van. Je hebt echt zin in je werkdag en je gaat ervoor. En wie is het? Billy Joel. Met? We Didn't Start The Fire. Met, met, ik kreeg ook met die zin. luisteraars als 035 677 1171 035 677 1171 uh, Goedemorgen, Klaas. Ja, mijn Klaas volgt het waarkom. Ja, ik wil even wat zeggen hoor. In de politieke zin in de algemeenheid. Uh, soms uh, denk ik wel eens hey, de geleerd gaat omheen. Maar de na naïviteit gaat ook evenredig redelijk mee omhoog. Uh, mensen die uh, hebben, gebruiken niet meer het normale boerenverstand. En uh, voor de verkiezing proberen ze alle leuke dingen te zeggen. Ja, en er wordt uh, maar een fractie van, uh, van uh, uitgewerkt. Dus. Hoe bedoel je Klaas? Nou, dat, zijn, dat, dat willen we doen. dat willen we de, de raddraaiers aanpakken. Ja, gebeurt nooit, elke keer zeggen ze... Maar geef een, een concreet voorbeeld, Klaas. Want kijk, ik, ik geef me een concreet voorbeeld, want dit vind ik zo vaag. Want ik, ik bedoel, ik zeg ook, ik ga iedere dag het beste radioprogramma maken. Maar ja, dan bellen er geen goede bellers en dan is het niet zo goed. Nou, ja, ik ken wel een heel goed voorbeeld. Ook, <laughs> uh, ook een meneer uit die conductie feen, Dat is Job Atsma. Ja. Nou, die heeft... Uh, heeft uh, de staatsgeld wil hij dus afschaffen? Ja, maar, maar ik heb een ander probleem. Maar, maar, maar, maar nu heb ik een probleem. Betty, de boer, is van de VVD. En ik ken ja, meneer die, Atsma en die petflesjes niet. En dan ga je een voorbeeld geven waar ik je niet uh, uh, mee antwoord kan geven. Dus uh, heb iets concreters. Voor VVD nou, ook, of uh, Betty. Teven heeft ook al gezegd, omdat hij de, steeds uh, die, die raddraais harder wil aanpakken. Maar daar is nog, nog niks uit, uh, uit de fles gekomen. Nou Betty, jouw staatssecretaris Fredje Teven... van verschillende partijen, eerst leefbaar en toen VVD... staatssecretaris. Wat Klaas zegt is... hij uh, heeft een grote mond, maar hij kan er niet veel van bakken. Nee, het ook niet veel. Nou, het is wel zo dat we in de afgelopen twee jaar... heeft Fred Tever er wel voor gezorgd... dat ook het slachtoffer zeg maar, veel meer bescherming geniet. Spreekrecht krijgt en de spreekt, uh, in, de, in de rechtszaal. He, en dat ook zeg maar, het, het, het slachtoffer zich mag verweren. He, dus als er ingebroken wordt en je deelt een tik uit... dat je er niet gelijk als misdadiger wordt opgepakt... maar dat er echte dader wordt aangepakt. Dat zijn... Een toch een paar stapjes in de goede richting. Hoop ik, Klaas, hè, dat je daarmee toch kunt zeggen... nou goed, er is toch iets gebeurd. Twee jaar is tekort, dat, dat ben ik zeker wel met je eens. Dus er zal nog veel meer moeten gebeuren. Ja, en er is, ze hebben nog een punt. Uh, elke keer bij de verkiezingen willen ze een nieuwe wet invoeren. Maar volgens mij kunnen ze veel beter uh, om een tien jaar de verkiezingen houden. Want de burger wordt gewoon uh, murf geslagen met... dan is er weer een nieuwe wet, dan weer een nieuwe wet. Ja... Je moet, je moet niet een wet veranderen, je moet een wet verbeteren. Ik, ik... Dat, doe, dat, dat doe je ook met een, niet met een woning. Als een groot van een woning lekt, dan zeg je... ik ga maar een nieuwe woning kopen, want een goot... Hey, Klaas, Klaas, ja, hartstikke ja. bedankt voor het bellen... maar dit leidt nergens toe. Ik, ik snap het, je... het helemaal normaal. Ik, Ik snap je niet. Terug. Ik vind tien jaar okay, een goed idee, goeie. Prim. Ik zou best tien jaar willen zitten met deze <laughs> Ik kreeg hier een heel leuke. Even voor de duidelijkheid: Macalino, die zegt. alle strekkers bij de naam noemen. Behalve Geert Wilders, PVV. Die noemt men Blondie. Luisteraars, voor alle duidelijkheid: we hebben hele uitzendingen eraan gewijd. Je hebt de vrijheid van meningsuiting. Uh, Geert Wilders heeft met Moskowitz gevochten. En van de rechtbank gelijk gekregen voor de vrijheid van meningsuiting. Primetime maakt van die. Uh, mogelijkheid gebruik, ik noem hem blondie. Dat is niet beledigend, dat is een bijnaam, net zoals ik iedereen een bijnaam geef. En als u die bijnaam niet bevalt, luistert u maar niet naar Radio 1. Ik krijg hier van Hosta SO, uh, u klinkt heel ondernemend. Wat vindt u van de miljarden landbouwsubsidies in Europa? Nou, dat is inderdaad, uh, er gaat veel te veel subsidie zeg maar, naar uh, Europa. We zijn ook al netto betaald in Nederland. Uh, dat vind heeft ik zo'n dat... onzin, betty. sorry hoor, die word ik zo kwaad van. We zijn nettoe betalen. nettoebetaler. Doordat wij in Europa zitten, exporteren we naar Griekenland... waar we onze kaas en melk en producten nemen en Polen. En daardoor verdient de BV Nederland heel veel geld. En dan geven we een beetje van dat geld aan Europa... zodat we onze producten kunnen verkopen. Net zoals die Chinezen, al die Amerikaanse staatsobligaties. Hoe kan jij als intelligente vrouw dit zeggen? Nou, er zijn twee dingen. Hè? Dus er is eigenlijk de afdracht aan Europa. Dat zou best een tandje minder kunnen, want het is gewoon het rondpompen van geld. Daar komt het eigenlijk op neer. Twee, ik ben het hartstikke met jou eens. Ik had het niet beter kunnen zeggen, eerlijk gezegd. Maar je zegt het zo fantastisch... Het is inderdaad waar. We verdienen elk jaar aan Europa. We verdienen een paar duizend euro per Nederlander aan Europa. door onze exportpositie veilig te stellen. Doordat we de euro hebben. He, doordat we dus minder grensoverschrijdende maatregelen hebben die die export hinderen. Heel veel export gaat inderdaad naar Duitsland, gaat het meeste. Maar ook naar Griekenland. Je komt daar in de winkel en je ziet inderdaad Nederlandse koffiemelk liggen. Nou, dat is toch fantastisch. He, dus Europa is alleen maar goed voor Nederland geweest. En we hebben dat wel eens onvoldoende voor het voetlicht weten te brengen. Maar dat heeft ook wel eens te maken met het feit dat je regelgeving krijgt vanuit Europa. dat je denkt waar we moet Europa zich mee? Ik was vanmorgen op de, op de veemarkt in Purmerend. En daar moet eigenlijk, als er steeds weer een nieuw vee binnenkomt... moet er steeds weer een nieuw stro worden neergelegd. De veehandelaren begrijpen niet waarom. Maar het kost wel 20.000 ja. euro per jaar. Omdat dat van Europa Dus wel de baten, moet. maar niet te lasten. Nou, we slaan er een klein beetje in door. En Nederland is ook, uh, doet daar vreselijk zijn best in. Uh, om tot die regels goed uit te voeren. We zeggen gewoon minder geld in Europa. En meer vrijheid om te kunnen exporteren. Om te kunnen ondernemen. Dus maak het die ondernemers gemakkelijker. En niet moeilijker met allerlei regels die op basis van incidenten zeg maar worden opgesteld. Ja, goed VVD-standpunt. We hebben een vraag van Niels Bosman. Waarom geeft de VVD geen visie op de arbeidsmarkt en de economie? Het is nu alleen maar bezuinigen en afschaffen subsidies. Kabinet Rutte 1 laat zien dat dit niet werkt. De economie daalt. Elke dagen, elke dagen vallen er ontslagen. De jeugdwerkloosheid stijgt. En elke vorm van stabiliteit neemt af door flexwerk... geen vaste contracten. Hier in Groningen, schrijft hij, is werk al helemaal lastig te krijgen ja dat rode bol werkt, maar goed, dat is, uh, dat is natuurlijk in heel Nederland is dat het geval. Is dat niet gezet. heel makkelijk om steeds te nou, Groningen is, is rood, dus dat is het probleem? Nou, ik wil even terugkomen op de vraag. Eigenlijk van jullie zei ook van, goh, we zitten in een, in een tijd van teruggang inderdaad. Het is, het is een economische crisis. Mm -hmm. hè? Maar goed, de CBS-cijfers laten zien dat er in ieder geval... een heel klein, veel te klein, klein plusje is van die 0,2 procent. Ondanks dat er inderdaad bezuinigd wordt. En dat is misschien wel het, de kernboodschap van Rutte. En wat is die kernboodschap? is dat we die staatsschuld niet willen laten uh, stijgen. Want we geven nu 70 miljoen euro per dag meer uit ja. dan dat er binnenkomt. Dat moeten we iedere dag bijlenen op de internationale kapitaalmarkt gevolgen van die. Even over, en ik die, ga dat even over die staatsschuld. En dat, we weten allemaal dat die staatsschuld, dat die omlaag moet, dat dat een goed VVD-verhaal is. Maar er zijn economen die zeggen dat is helemaal onzin. Dat hele verhaal over die staatsschuld van de VVD is klinklare onzin. Ja, dan, dan, dat, dat zou alleen maar ertoe leiden... dat ik morgen ook maar ongebreideld schulden mag lopen maken. Dat is natuurlijk helemaal nee, niet zo. Maar Die, die staatsschuld, staatsschuld is geen he? staatsschuld. Die staatsschuld is van ons mm -hmm. allemaal. Van alle Nederlanders met elkaar. Die moet gewoon met belastinggeld uiteindelijk... en inkomsten van de staat worden teruggebracht naar beneden. En die 70 miljoen per dag die we meer uitgeven... als dat er binnenkomt. Die 400 miljard die wij aan staatsschuld hebben... die zouden we veel beter aan andere dingen kunnen besteden. Ja. Bijvoorbeeld aan betere onderwijs. Je ziet ook de stijgende kosten in de gezondheidszorg. Je moet paal en perk stellen, want het wordt onbetaalbaar. Ja, dus de en economen geen die zeggen worden. Economen die zeggen de VVD die doet wel heel gemakkelijk alsof die staatsschuld het enige probleem is. Die economen hebben ongelijk zegt u. Nou, we investeren ondertussen ook nog eens in de economie. Dus dat vergeten die economen ook even. Kijk, iedereen kan begrijpen dat als je meer uitgeeft dan dat er binnenkomt hè, per maand, mm -hmm. dat je dan een probleem hebt. Dat de staat heeft iedem dat probleem. Daarnaast zorgen we er ook voor dat we investeren in de economie. We investeren bijvoorbeeld ook meer in wegen. Hè, bereikbaarheid is ook heel, is een belangrijke economische ja. vestigingsfactor voor bedrijven. Dat weet ook iedereen. Hè, dus daar moet je wel in blijven investeren. Dus je moet die economie niet stopzetten. Je moet investeren. Ja. En je moet mensen stimuleren om aan het werk te gaan. Hè, want waarom zijn al die polen hier aan het werk? werk, terwijl wij allemaal mensen in de bak ja. hebben zitten. Ik vind het onbegrijpelijk. Ik denk dat ze in Rotterdam een eerste goede stap hebben gezet... dat te ze zeggen van kijk, we gaan mensen uit de bak halen... en we gaan kijken of die aan het werk kunnen in de kassen. Maar de Polen doen het nu, met ja. alle respect voor de Polen. Want die werken. En wij zitten met een aantal mensen thuis op de bank... wat voor een deel niet hoeft. U zegt investeren en het uh, verkiezingsprogramma heet aanpakken... Maar als je kijkt naar de realiteit, dan lijkt het wel alsof, u de, alsof uw partij de afgelopen jaren alleen maar bezig geweest is met doorschuiven. De hypotheek, ik noem er een paar. De hypotheekrenteaftrek, hervorming, woonmarkt, arbeidsmarkt, maar ook de extra bezuinigingen die moeten allemaal wachten. Nou, we hebben echt een aantal hele belangrijke hervormingen doorgevoerd. Kijk, twee jaar is te kort, maar we hebben ook echt op die woningmarkt stappen gezet Dat is zeggen van, weet je wat, dat scheefwonen. wonen. Mensen staan tien tot vijftien jaar op de wachtlijst in Amsterdam. He, dat scheefwonen. wonen. Mensen die gewoon relatief weinig huur betalen en wel een goed salaris hebben en een sociale huurwoning bezet houden. Dat stapje hebben we ook gezet. Ja, maar en de Betty, kom op, -aftrek, dat die Dat hypotheek... stapje zet je wel, maar het stapje van de woningsubsidie. <laughs> ik heb hypotheekrente aftrek. Ik verdien ontzettend goed en ik werk hard voor mijn geld. Ik betaal graag belasting, maar ik kan meer aftrekken. Dan zit je die mensen in de onderklasse die een beetje subsidieert. Daar zeg je, die moeten we aanpakken. Maar die villas van miljoenen, die mensen mogen aftrekken wat eigenlijk ook, jij als VVD'er wat subsidie is. Daar hoor ik je niet over. Dus je wil wel die arme kleine man aan de onderkant kapot trappen... en ze 200 euro subsidie per maand nemen. Maar ik kan met gemak een ton aftrekken per jaar van mijn hypotheekrente. Nee, dat is feitelijk onjuist. Het gaat om mensen die in een sociale huurwoning wonen... die eigenlijk goed verdienen. Die niet in een sociale huurwoning zouden hoeven wonen... maar zo weinig huur betalen dat het dat niet Dat zijn vooral ambtenaren van de VVD. VVD. Dat zijn dus vooral die middenklassen van de VVD. die dat die meer dan 33.000 euro per jaar verdienen... en die inderdaad van in staat zouden zijn om een eigen woningje te ik kopen. Ik ken ze in Amsterdam. Vooral twee, VVD- in de, de gezegd van, gewoon, uh, vooral VVD'ers, VVD-ambtenaren. Het is nu, het is nu uh, bijna gebaseerd op, uh, nou goed, ik, ik, Prem kent ze misschien allemaal, ik, uh, ik helaas niet. Maar de hypotheekrenteaftrekken hebben gezegd van kijk, uh, de hypotheekrente -aftrek ja. stimuleren moet eigenlijk stimuleren tot het uh, opbouwen van vermogen. Hè? Maar weinig mensen gingen aflossen, dat zit ook inherent in het systeem. We zeggen voor nieuwe gevallen, ja. die moeten aflossen, want zo bouw je een stukje vermogen op. Wat een koopwoning aantrekkelijk maakt. Ja. En toch zijn maken, de luisteraars het, het niet huurwoning. met u eens. Ik ga een tweet voorlezen van Feestdagenbal. Hypotheekrente, kronen van de VVD gooit de hele woningmarkt al jaren plat. Het is staatssteun, toch, Betty? Nee, dat is echt klinkklare onzin. Het is gewoon teruggaan van een stukje belasting... want in Nederland kennen we de zwaarste belastingdruk ter wereld. Het is niet onterecht om te zeggen van, weet je wat, je we nog geven in daar een stukje van terug. Mevrouw Zweed, de, de, feiten, mevrouw de, boer, feiten. de feiten. We hebben niet de, de zwaarste feiten. belastingdruk. In Zweden is het ja, zwaarder. Nee, dat begint in een, bij een hoger salaris. Het begint hier al ergens bij 60.000, dat hoogste tarief. Ja. En het begint in Zweden bij 150.000, 160.000 ja. ja. euro. Dus wij kennen de zwaarste belastingdruk. Dus de VV levert iets voor, minder voor, moeite voor mee. Voor mensen tot een bepaald inkomen. 20% procent van Nederland betaalt 70% procent van de belastingdruk. Ben gepreist. ik vind het niet zo erg dat die mensen ja. dus ook een stukje terugkrijgen. Maar weet je wat Vind. Ik ben het helemaal met je eens, maar kijk. wie regeert dit land vanaf 1982? De VVD. Als ik kijk hoe lang de VVD in de regering zit, vanaf 1982 meet ik gewoon, weet je, dat de Lubbers 1, Lubbers 2, ze zaten er even niet in Lubbers 3, toen hadden ze Paars 1, Paars 2. Ging het weer mis, Daarna daar zaten kabinetten. Dus dan moet je knaag gaan. Dus jouw partij is verantwoordelijk voor de rotzooi waar we in zitten en vervolgens zeggen, jou betaalt het hoogste tarief. Je hebt 30 jaar geregeerd, doe er dan wat aan. Dat doen we ook. Doen jullie niet jullie stellen uit? Niet door. Jullie schuiven dus Ik het hypotheekrente aftrek. Nee. Luisteraars, juist. het verkiezingsprogramma heet niet doorschuiven, van, maar aanpakken van een partij die de afgelopen twee jaar alleen maar heeft doorgeschopen. Hypotheekrente nee. aftrek, arbeidsmarktverhouding. gezondheidszorg, Zorg, belangrijke hervormingen. Woningmarkt, belangrijke hervormingen. We hebben ongelooflijk veel hervormingen doorgevoerd die nog mondjesmaat zichtbaar worden. Maar het is wel zo. Dan over die economische crisis. Inderdaad, we hebben 30 jaar geregeerd in het prachtige land. En een prachtig resultaat mag daar zijn. Maar een economische crisis heb je als Nederland niet natuurlijk alleen je op de hals gehaald. En de hypotheekbanken in Amerika, die hebben toen te veel uitgeleend. Daar Freie hebben de mensen Mark, zich, onnodig, Mark, eh, zich onnodig in de schulden Freie gestoken. Vrije Markt, daarom stem ja, ik, Nederland SP, ook. omdat die die gewaarschuwd ook. hebben tegen deze praktijken, die onder paas 1 de regels hebben gehaald, waardoor ik de banken, de ABN, AMRO en de ING, die patjepeers, die het zak gevuld hebben en producten met mijn belastinggeld worden gered. En ze willen geen geld lenen aan mensen in bepaalde weken met postschoders, maar ze willen dat belastinggeld weer pakken. Onder de VVD-regels hebben we nu een staatsbeleid bank In bezit, jij als vrije onderneemster. Hoe kan je dat maken dat we nu Salm als topambtenaar hebben die wat bonussen betaald? Abin Amron, iedereen moet keurig zijn geld op terugbetalen aan de staat en Nederland. En dan waren de gevolgen niet te overzien geweest voor de individuele hypotheeknemers. Die waren over de kop gegaan. In Amerika is het volledig uit de hand gelopen. Amerika heeft de wereld meegetrokken, ook in die economische crisis. Amerika gaat inmiddels ook een beetje beter. En zoals jij het programma eigenlijk al begon, prem, het gaat in Nederland gelukkig na twee jaar. Oh, dus u oh, blijft gewoon beter. rustig. Ik blijf optimistisch. Zes, zes ik blijf bl optimistisch. Zes zes omdat een ik zie is de we moeten naar één bellen Bertie. Want Kees hangt al de hele tijd. Sorry dat je zo lang moest wachten, Kees. Maar mevrouw de Boer maakt hem even kwaad. Ga je gang. Geef niet, prennen, Ik heb nog meer onzin gehoord dan ik net gehoord heb. Dus het is alleen maar gunstig. Die mevrouw die vertelt uh, net uh, een, paar, een paar minuten terug dat we heel veel geld moeten lenen. Omdat de staatsgeld groeit. Ik weet niet beter hoe we lenen tegen negatieve rente. Dat betekent dat je geld erbij krijgt. Dus dat is het eerste onzinverhaal. Het tweede is, dan begint ze over Amerika heeft de zaken. Aan het rollen gebracht. Nee, onze banken waren zo gretig, zo graaierig, onze VVD-bankjes, dat ze dachten: we gaan geld verdienen in Amerika. We pompen er heel veel geld heen. En. en... En toen kwam uh, erachter dat er uh, gesjoemeld werd, net als Griekenland. Griekenland is oh, dankzij de VVD en D66 juichend Europa binnengehaald. We hebben niet eens de boekhouding gecontroleerd. Kees, Kees, Kees, één punt. vijf van. gulden wil lenen bij de okay, bank? Oké, Kees, we hebben vier punten. Kees, lieve Kees, radio heeft een probleem. Als je vier argumenten brengt, ga mevrouw de boer ontsnappen. Welke je Dankjewel voor het bellen. Mevrouw de boer, is het een historische fout? Gerrit Salem was minister van Financiën in het paars toen de euro zou komen. En toen is er gewaarschuwd door een aantal mensen... de hele VVD-fractie heeft, ja, heeft voorgestemd uiteindelijk. En dan kom je met die fractie zonder last of ruggespraak. Was het een historische fout van uw eigen partij... laat andere partijen erbuiten, om toen in te stemmen met de komst van de Griekenland in de euro. Achteraf is gebleken dat de Grieken gewoon hun zaakjes niet zo goed op orde hadden... als dat ze op eerste opzichte uh, in eerste instantie Was het een fout bleek. van de VVD, want er was gewaarschuwd ervoor? Was het een fout van de VVD dat er niet goed gecontroleerd is door Gerrit Salem? dat de boeken van Griekenland niet goed tegen het licht zijn gehouden binnen Europa? Was het een fout van de VVD om voor te stemmen? Het was een fout van de VVD en al die andere partijen... Ja. om achteraf te zeggen van, goh, Griekenland had kennelijk zijn zaakjes op orde. Dat was niet zo. Dus dat besluit was op de verkeerde onderstellingen gebaseerd. Ja, dan kun je wel achteraf zeggen, dat is een fout. Ja, het was natuurlijk fout van Griekenland, dat ze de verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven. Ja, dat hadden ze anders moeten doen. En dan was Griekenland misschien op een andere manier, op een later tijdstip, als ze de zaakjes wel op orde hadden gehad bij de euro gekomen. En misschien wel helemaal niet, maar in ieder geval moeten ze nu achteraf nog orde op zaken stellen. En dat zullen ze ook moeten doen. Kan je na twee jaar het kamerwerk al, Betty? Kan je na twee jaar het kamerwerk al? Dan zou ik dat zou me gemakzuchtig maken. Dan zou ik achterover gaan leunen. Nee. Het kan altijd een stapje. Wat was het beter. moeilijkste? Want je was fractievoorzitter in de gemeenteraad. Je kwam naar de Tweede Kamer. Hè, 2010 met een euforie van de winst. W wat was het zwaarste voor je? Het zwaarste. Nou goed, uh, uh, nee, het, het, het, zwaar kan ik het niet noemen. Ik vind het ontzettend leuk werk. Want het leukere. Van, ik wil het van de andere kant noemen hoor. Want ik was deeltijd uh, raadslid. Hè, en dat, dat slok je ook de hele week op, want je hebt je werk daarnaast. Het leuke wat je van ernaast? de Tweede Kamer, uh, ik had een eigen adviesbureau. Dus dingen lopen altijd door elkaar heen. Het leuke is dat je fulltime politicus bent, is dus dat je je volledig op dat werk kunt stort. En het leuke is dat je ook door het hele land komt. Het lastige is af en toe dat je s'nachts heel lang moet doorvergaderen... en dan nog eens een keer in de auto naar mijn mooie Groningen moet. Want ik wil natuurlijk zo snel mogelijk in die weekenden ook maken dat ik thuis kom. Dat ik vrijdag meestal de afspraken in de regio heb. En op maandag ga ik altijd de afspraken in het land uh, langs. He, dus je komt overal. Uh, alleen het stemmen, zeg maar, dat duurt af en toe. Ja. Je verhuist lang niet de naar debatten. Den Haag. Je gaat niet naar Den Haag verhuizen. Uh, nee. Is nee, je dan niet een deel van wat er gebeurt in politiek Den Haag? Als jij steeds s avonds weer terugrijdt naar Groningen? Nee, ik heb dat door week een appartement uh, misverstand dat de wereld ah. te helpen. Ik ben maandags ga ik naar Den Haag. En ik kom donderdag of vrijdag dan uh, dan rij ik weer uh, richting, uh, richting Groningen. Oké, okay, hartstikke bedankt. Uh, leuk dat u er was. En uh, je blijft de schat van de vrouw, maar ik zal die op je stemmen. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep en de solos hier van van onze democratische rechtsstaat. Redactie Fatima Baya, Mario Naida Naïda Aurung Zep, en Rien Aarts, die ook regie deed. Productie Hans-Twit en Mo Musaru. Techniek Pieter De Haan. Eindredactie Primera, de Kijun. Hoofdredactie Frans Jennekens. Naast her, Meegens Megens. Daarna de gids.fm volgens mij met Deborah Bleckenhorst. En morgen zijn we er weer. En dan zijn we met het lievelingetje het lekker ding van. Voor... Deze twee dames. Jesse Kla Ja, Tot morgen, luisteraars. Oh ja, en Betty, ik vind het wel belangrijk dat er mensen zijn zoals jij... die zich iedere keer verkiesbaar stellen zodat wij lekker kunnen schelden. Maar Nederland wordt redelijk fatsoenlijk geregeerd. En daar heb jij en een heleboel van je VVD-collega's ook mee te maken. Dus daarvoor hartstikke bedankt, luisteraars. We zijn er morgen weer. Tot morgen. Namaste. Dag.